Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Jouw keuze. ZFM. Naar Jomer en de M&M's. Elke laatste vrijdag van de maand bij If he really cares Cause I can't give it all away If he won't be here next year Feeling Christmas all around and Anytime Be, be here, here next, next year, year. santa sits Ariana Grande, toen ze nog muziek kon maken. Santa Tell Me. <laughs> elke keer, to, elke yeah. keer als we Ariana Grande draaien, komt die Insta alweer een ja, keer voorbij. Zeker ook bij dit nummer. Santa Tell Me uit 2016. Een klassiek kerstnummer, maar het zingt ook over Santa Tell Me If You Won't Be Here Next Year. Dus het is ook toepasselijk voor een eindejaarsuitzending. Natuurlijk. Mm, yeah, Zal ja. de Santa volgend jaar ook weer komen. En ons uh, cadeautjes geven. Uh, Ik ga er wel voor uit. Ariana vanuit. Grande. Santa Tell me. We zijn in het vierde en laatste uur. Het, uh, ja, het is al de hele tijd donker buiten. Maar nu begint natuurlijk de ene laatste dag van 2023 Het wel dichter dichtbij te komen. Nou, het Oeh. begin van het einde klinkt meteen zo zwaar. Maar 30 december, hè, de ene laatste niet. dag van het jaar, daarna 31. De laatste dag, oudjaarsdag en dan nieuwjaar. Uh, jongens, we gaan het laatste uur in. Hebben jullie nog uh, voornemens hoe jullie dit uur gaan gedragen? Niet nou, door elkaar heen praten. Uh, niet door de muziek meer heen. Meer door elkaar heen praten. Nou ja. Meer door de muziek heen praten. Vervelende nee, opmerkingen. We hebben natuurlijk wel dit keer al meer karaoke gehad dan ooit. Ik uh, ga jullie maar naar de een bar brengen, zo denk ik. Leuk, Leuk die, die heb je niet ja. in antwoord helaas. Jammer, die moeten we beginnen. Nog niet? Die, nou, moet, dan we niet. die dan we dan moeten we, we dan beginnen, Die moeten we beginnen gewoon doen. hier bij ZFM. Dan hebben we Nee, maar dit uur is natuurlijk iets, ander in, iets anders ingeheeld dan het laatste uur. Want dit is waar we de echte compilatie uh, gaan doen. Zeker. En ja. daar kijk ik naar uit, want rond half twaalf, die jammer. En de MM's 2020 dus compilatie, ja, ja. Leuk. Ja, we zijn natuurlijk mm. erg benieuwd uh, welke fragmenten ons zijn bijgebleven afgelopen jaar van het programma. Ook wel mooi, want we vieren vandaag namelijk ons uh, tweejarig bestaan, ja. ruim. Uh, 23 december 2021 begonnen we ons programma, dat is alweer gewoon God, zo twee lang al jaar weer. geleden. Ja. Uh, en over tien we... jaar zitten we hier nog steeds maar... met buikjes en allemaal een half nou, nou, en dan zijn we zo van ja... Mirko, oh, ik oh. niet hoor, met een bierbuikje. Daar gaan we oh. voor zorgen. Oh. We gaan uh, gewoon zo even wat bestellen voor hem weer bij de knoep. Yeah, ja, hopelijk dan. <laughs> ja, maar dan moet je er ook weer aflopen. Ja, natuurlijk. <laughs> uh, ja, ja. Nou joh, ja, maar ik ga maar de tien kilometer nog doen even, hè, dit jaar. Dus als je meekomt... Ik wil nog even... Ja, die vier kilometer nee, ging al bij. Nee, tien kilometer, ja, die, jammer. Hop, ja. ik, hop, dus ik, wil ik wilde zeggen, die vier kilometer ging de vorige keer al een beetje... Maar... Ik wilde dus zeggen dat we volgend jaar dus ons derde jaar ingaan. Want vorig, twee jaar geleden hadden we eigenlijk alleen een eindejaarsuitzending. En toen zeiden we eigenlijk van nou even leuke chemie, we moeten dit vaker doen. In 2022 zijn we dit elke maand gaan doen en vorig jaar ook. Of afgelopen jaar moet ik zeggen. We hadden natuurlijk ook een uh, nieuwe gast in de uitzending, hè? Max, aan het begin van het ja, jaar. Daar worden we straks meer over, rond half twaalf. Uh, we gaan het zo meteen nog hebben over film, entertainment, yeah. tv en muziek in 2023. En we hebben natuurlijk nog veel meer verrassingen voor jullie. Maar eerst mijn persoonlijke nummer 1 van dit jaar in de muzieklijst is toch wel de zomerhit. Tenminste voor mijzelf. Uh, Kali Minok met Padam Padam stond ook op de nummer 1 van de Rainbow Radio top 54. Dat was dan weer een andere lijst die ook op ZFM is uitgezonden. Die trouwens komende maandag wordt herhaald. Uh, de laatste twee uur tussen 12 en 2 op 1 januari... Um, werd live uitgezonden vanuit Café Anders. Een heel gezellig café, ook om het daar te doen. Op 19 december. Uh, volgens mij, uh, Mickey en Mike waren allebei nog even ja, langs. Ik heb van de ja. en, uh, avond Mickey aan het eind, volgens mij. Ja, Mickey ja. heeft dit nummer nog meegemaakt toen het... Uh, ik kwam ja. binnen en toen werd deze inderdaad gedraaid. Toen, dus, werd, uh, toen werd dit nummer gedraaid. Kylie ook met Padam Padam. Jongers, nou ja, nummer 1. In de top 20, ik, ik, ik, ik, 2023. Ik, ik, ik, ik, ik, ja, ja. Nou, dank jullie wel voor deze live jingle. Maar ik wilde er toch nog even oh, iets aan toevoegen. Oh, al je vroeg. Jezus. Want Kylie, Kylie Minogue kennen we van heel veel verschillende soorten nummers. Ook Can't Get You Out Of My Head is natuurlijk wel uit de jaren negentig een bekend nummer. Maar ze maakt dus nog steeds muziek. En ja, dit is echt zo'n oorworm. Ook al hou je er niet van. Dit is gewoon gemaakt om een hit te worden. En dat werd het ook. Het werd echt massaal beluisterd. En ook wel een beetje in de gay scene een populair nummer. Badam, badam. Nummer één, Calimero. Ja, Padam, Padam, Kylie Minogue uh, kwam natuurlijk tegelijkertijd ongeveer uit... met Trotsje van Rush, werden allebei een grote zomerhit. Het was echt... Uh heerlijk om daar ook uh, op te dansen te zijn. Ook ik vind remixes. het een wonder dat dat rush van Torrice van der niet tussen zat, want die, ik tussen was wel gek gedraaid ja, uh, door Jan. Die, al die vond ik ook erg leuk. Ook de videoclip was heel mooi, maar God Me... <laughs> Vooral de videoclip, Ik moet wel zeggen, ik zie jou maar wel steeds die videoclips aanzetten. Ja, ik zie Jan wel Maar God Me Started had ook wel uh, ja, iets anders. Gewoon uh, lekkere uptempo ja. muziek. Maar ik denk dat het als aan jou het gelegen dat je dat hele album Gezet, ja als ik een top 10 had te vullen dan stond dat erin oh heet het album ja. nou ook weer um, something to give each something other something to give each other ja ah, nu dus, weet ik het weer uh, dus het is een album om elkaar te geven dus dan uh, moet je het ook delen met anderen dat al met die hele questionable cover ja, ja. heel leuke cover uh, dan even over het muziek gesproken film entertainment tv en alles wat daar te maken mee heeft Mike nou ben jij traditiegetrouw ja. ook al sinds 2020 dat we dit eindejaarsprogramma ja. maken Doe jij dit uh, rubriekje een beetje introduceren? Dus, uh, ja, inderdaad. Want, uh, ook waar dit, gaan we het over hebben? Nou, over film en tv en, en ook muziek in 2023. Ik moet zeggen, ik ben dit jaar... Uh, eigenlijk vorig jaar ook wat minder betrokken geweest... Met, ja, met de films die uitgekomen zijn. Ik vind de filmindustrie eigenlijk al sinds 2019... een beetje achteruit gaan. Uh, niet in de zin dat er niks goeds meer wordt gemaakt... Maar in de zin dat mijn motivatie om naar de nieuwste films te gaan... op de eerste dag een beetje weg is. Uh, met name natuurlijk ook... Nou, dat is ook wel door de lockdown gekomen. Want daarvoor ging ik echt zeker één keer in de twee weken naar de bioscoop. Nu is het één keer in de twee maanden. Maar goed, ja, 2023 was objectief gezien... In mijn optiek is vrij goed veel meer. We hebben echt een paar grote hits gezien. En natuurlijk in het begin van het jaar vooral met Barbenheimer. Barbie en Oppenheimer die in Amerika, niet in Nederland overigens, in Amerika... op dezelfde dag uitkwamen. En nou ja, door de meme eigenlijk allebei mega hits zijn geworden. Barbie heeft uiteindelijk 1,4 miljoen opgebracht. Miljard. Uh, uh, miljard, ja. 1 nee, miljoen is wel <lacht> weinig. 1,4 <lacht> miljard opgebracht. Ja, het laatste avond en dan mag het. 1,4 miljard opgebracht. De grootste film uh, die is gedistributeerd door Warner Brothers Pictures ooit. En dat is uh, nou ja, gewoon een goede zaak. Maar ook Oppenheimer een, een film nou ja, over toch wel wat, uh, wat intensere subject matter. Een film van bijna twee uur van Christopher Nolan over J. Robert Oppenheimer. De, nou, de man, de vader van de atoom ook wel genoemd. Dit ook bijna 1 miljard opgehaald. Net niet 950 miljoen, maar nog steeds voor zo'n film is dat... Echt enorm veel. Ja en, en ik wil nog wat toevoegen als we het hebben over grote filmhits. Die staat hier niet tussen, zie ik. Dat is uh, uh, een, een film van Angel Studios. Ik even denken wat de naam ook weer was. Dat is dan weer heel suf. <laughs> Die ik, ja. dan, ik heb hem letterlijk laatst gemaakt ja, de Sound of Freedom. Ja, de Sound of Freedom. Ja. Dat is een, een, een, een, een door een hele kleine Amerikaanse studio geproduceerd. En dat heeft daar echt serieus. Allerlei records gebroken. Terwijl dat niet van een grote studio is. Het zit niet in Hollywood. Hij draait ook sinds kort. Of, ik, weet niet, in ieder geval, ik ben laatst in de bioscoop geweest ja. hier in, uh, in, uh, in Haarlem. En daar uh, draait hij ook. Ontzettend mooie film. Hartverscheurend ook. Ik, ik heb onironisch twee keer zitten huilen. Maar zo goed. Dus echt wel gewoon. Als je het hebt over. Nou ja, films. Dan had ik in ieder geval zoiets dit jaar. Van hé, hey, er zijn eindelijk een aantal films. Hè. Ik vond ook Barbie eigenlijk best hartstikke grappig. Waarvan maar. ik dacht van. Nou, ik in persoonlijk ja. vond hem in ieder geval heel leuk. Ja. Weet je waarvan ik dacht van. Oké, okay, er. Er is weer wat, weet je. Dat nou komt ja, weer, er is weer leven. Ik, er is was, weer... Uh, ik was zelf niet zo mega fan van Barbie. Uh, dat is, uh, de film sprak me niet zo aan. Ik heb hem wel gezien. Ik moet hem misschien nog eens kijken, wellicht. Uh, met een ander oog, ik, ik weet het niet. Maar ja, het is sowieso een goed jaar voor films. We hebben natuurlijk ook de Super Mario Bros. movie gehad. Die ook gewoon 1,3 miljard heeft opgehaald. Ja, ja. Uh, wat, nou ja, ik wil zeggen voor een original filmproperty natuurlijk goed is. Maar Mario is natuurlijk wel een van de meest iconische gamecharacters aller tijden. En wat dan wel opviel, is eigenlijk dat een... een Eerder mega populair genre, de superheldfilm, het heel slecht heeft gedaan dit jaar. Ja. En dit is ook gelijk het vierde jaar op rij, althans, jaar 2021. 20, mm -hmm. En nu is het dat Walt Disney Company geen film heeft uh, uitgebracht die meer dan een miljard dollar heeft opgeleverd. En dat is schokkend, want in 2019 hadden ze er drie. Ja, met, uh, ja maar er, er speelt ook heel veel, hè? Want, want, want om daar dan gelijk in te gaan, dat, ik vind het heel interessant om te volgen, maar één. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, je ziet gewoon, Disney is te veel bezig met kwantiteit. Terwijl ja, ja, mensen hebben uiteindelijk. Vooral gewoon werkende mensen, let ik hun ja. publiek, die die kaartjes kunnen betalen. Die hebben maar zoveel uur. Dus op het moment dat jij op Disney Plus nu ze hebben dan een soort nieuwe zijn een soort nieuwe Marvel Universe gestart. Hè? Ja. Dus, dus de, de, de superhelder franchise van hun. Maar als je nu alle individuele verhalen wil volgen. Ja. dan moet je Disney Plus hebben. dan moet je een paar series kijken. Je moet uh, uh, naar zes, zeven films per jaar, geloof ja. ik. Dus het is echt ongelooflijk uh, veel. Dit jaar waren het er, geloof ik, drie van Marvel. Ja, dus er is ja. een soort van. Een soort van ...superheldenmoeheid aan het nou ja, ontstaan... Dat, dat, sowieso. ...in die zin. Maar ook als je kijkt... ...naar Walt Disney's andere properties... ...de ja. live actions, de animatie, de ja. Little Mermaid... ...ja, maar, maar dat, vind ik, dat vind ik ook niet gek... ...want dan denk je, kijk, weet je, vroeger kwamen ze met... ...unieke concepten, weet je, ja. ik, in mijn jeugd... ...kan ik me herinneren, films zoals bijvoorbeeld wall -E, ...die hebben echt diepe indruk ja. achtergelaten... ...daar ben ik toch steeds nu, zeg maar... ...met terugwerkende kracht, ongeveer fan van, wat was dat... ...een, ja. een vette, mooie, inhoudelijke film... ...en als je dan kijkt naar de bagger... ...die ze tegenwoordig ja. uitbrengen, met alle ja. respect... Uh, uh, nee uh, trolls Fuck of Disney. Sing, of welke was van Disney? Van, van die, welke? die studio Trolls of Sing. Of, nee, dat is of van, of Die ene met die emoties ja. dan, die, ja, die, die ja, nieuwe. Nee, maar goed, wat ik zeg ook okay, ja, nou, Inside je, Out. Nou, element, inside nee, out, ja, ja, weet je? Dit jaar was Elemental van Disney. Kijk, als, je, als ik ook kijk naar Disney sleet Kijk, Disney uh, heeft jarenlang de markt gedomineerd. Ja. Ze hebben Star Wars overkocht, ja. Ze hebben Marvel overkocht. En een beetje ge backride op oude properties. Marvel was ja. natuurlijk al populair toen ze dat kochten. Ja. Niet zo goed als het toen was. Maar als je nu ook kijkt... we gaan nu even kijken naar de top 10. Kijken, daarvan moeten we eerlijk toegeven, nog steeds vier films... Mm -hmm. Walt Disney Pictures. Disney's meest succesvolste release, Guardians of the Galaxy Volume 3. Het is Marvel. Maar goed, het is James Gunn's laatste film voor Marvel... voordat hij naar DCE gaat. Uh, dus dat was ook echt een, een surefire hit. Dan kijk je de volgende film van Disney op nummer 7 van de top 10, The Little Mermaid. Een live action remake die... Niks deed voor mij. Ik nee. vond er heel nee. weinig aan. Het was een uur te lang. Nee, nee want daar mee. was ook allerlei ophef over. Natuurlijk, politieke ophef. Want ze hadden een donkere actrice ja. gekozen. Terwijl ja, het moet gewoon een Deens meisje ja, ja, die, voorstellen. Weet je, en dat vind ik, ik dan ook van die ja. dingen. Van Kijk, je kan daar van alles van vinden. Je kan het er niet mee eens en wel mee eens zijn. Maar als jij een bedrijf bent en je wil winst maken. dan moet je gewoon niet onnodig een bepaalde ja. groep mensen boos gaan zitten maken. Nee, ja. Omdat jij per se uh, uh, uh, niet een, een soort ja versie wil maken die getrouw is aan het oorspronkelijke materiaal. Ja, ik moet overigens ja. wel weer even Hallie Bailey, die dus uh, Ariel speelde in die film, ik vond dat ze het fantastisch deed. Oh nee, absoluut, maar het gaat ook niet om de acting maar skills, Het gaat ook niet om de acting skills. Maar het probleem met The Little Mermaid is dat het gewoon een uur lang is, het is het originele verhaal, ja, ik zat echt na een uur te slapen in de bioscoop, ik vond er niks aan. <laughs> ik ben blij dat ik niet ben daarna gaan we. Naar, ik ben niet gelukkig. En de film daarna <laughs> van Disney Elemental, 500 miljoen opgehaald. Een, anima een animatiefilm film die ik... Nou ja, ik vond het niet goed, ik vond die niet slecht. Ik had er geen gevoelens ja, over. Eens. En, en dan komen de andere Marvel properties. Emman and the Wasp, Mania gigantische flop. 470 miljoen binnengehaald, maar nog veel erger. De Marvels, de laatste Marvelfilm. Ja. 200 miljoen opgehaald. Ja. Op een budget van 275. Ja. Zonder marketing. Daar draaien ze denk ik 200, 300 miljoen verlies op. Maar het lijkt ook wel, en het is misschien een gevoel... wat ik nu uitspreek, alsof, alsof de films... Simpler hebben gemaakt als ze zijn geworden, dommer zijn geworden. Want ik weet je, cars of zo. Bijvoorbeeld Cars 1 dan in ieder geval. Ja. Wally, -E, Nemo, dat waren films met. Ja, het ja, is best wel een heftig ja. plot, weet je. Ja, vindt... Iemand die zijn familie ja. kwijtraakt. Bijna wordt vermoord door iemand in een vissteen. Ja, maar dat wacht heb... tegenwoordig, te gaan maar tegenwoordig niet tegenwoordig heb je dan Encanto. Dat was ook een vrij recente film van ja, maar Disney. Encanto heeft dat het gaat... goed gedaan voor Disney, uh, hoor. Sure, maar, dat, maar dan nog. Als je kijkt naar de inhoud van die film. Oké, okay, dat gaat over een huis. Er zitten heel veel liedjes in. Maar er is eigenlijk niks aan die film. Geen... Verhaal, geen, weet je, en kinderen zijn jong, maar kinderen zijn ook niet zo dom, weet ja, je wel. Ja, maar als je kijkt naar vorig jaar. Poets in Boots, The Let's Wish, een animatiefilm. was de meeste van Disney. Ook best een heftig, plot met een film waarvan ik zelf soms dacht... Wow, dat is wel intens. Ja. Heeft vorig jaar 480 miljoen opgehaald voor Universal Pictures. Natuurlijk ook niet veel, maar als je kijkt... Het is even als Elemental. En normaal als er een disney naam aan hangt... Ja. is het gegarandeerd voor dubbele ja. omzet. Ja, nou, en wat ook zo is, want we hebben het nu over Disney... maar wat heel veel mensen zich niet realiseren... Als Barbie niet zo ontzettend goed was gegaan dit jaar... dan had Warner Bros. ook in de problemen gezeten. Want heel veel films van Warner Bros. afgelopen jaar... Hebben het ook helemaal niet zo heel goed gedaan? Nee. Net hebben mensen. Weet je, dus, dus het, het is toch. Het lijkt wel alsof er. En wat ik dan zeg, als je dan daartegenover zo'n zo hele kleine productiemaatschappij uit Amerika ziet, zo'n Angel Studios, die juist met een veel rauwer, heel ander type verhaal komen. Zo zijn er ja. steeds meer van dat soort kleine studios. Oh, dat trouwens, nu kijk, En kant was ook niet zo meeget voor Disney. Helemaal 50 miljoen opgebouwd. wat meer was. En als je dan kijkt naar, ja, ja. naar dus steeds meer van dat soort kleine studios, die ja. is wel heel goed scrollen, het lijkt wel alsof er een soort verschuiving gaande is dat mensen behoefte hebben aan iets, aan iets nieuws. Zou ik ja. bijna ja. willen zeggen. Ja, dat ook. Uh, dit jaar, en ik weet niet of dat vorig jaar was... maar de film Everything Everywhere All at Once. Ja, ja. Dat was oh, ja. weer zo'n productie... een uh, beetje Japans, Aziatisch-achtig. Een heel uniek verhaal, heel goed neergezet. Als je dat ja. gaat kijken, nou echt... je, je kijkt die 2,5 uur gewoon uit. En wat jullie zeggen... Je moet gewoon iets unieks ja. maken en niet al wat nee. dat wordt gemaakt. Sowieso, dat en, is en het. simpel. Ik moet zeggen, A20, en en A24 mail. van Everything Everywhere at Once. Het is de, de publisher en ook studio tegenwoordig, geloof ik. Die loopt daar wel echt voor A24. Medium budget films die toch wel vaak goed doen. Nou ja, over superhero fatigue nee, en even klaar met Disney... Disney Extended Universe ja. is er ook ten einde gekomen. Aquaman en Lost Kingdom is afgelopen week uitgekomen. En, uh, en niet te vergeten, we hebben het over de superhero-fatiek... omdat daar ook heel veel films van uitkomen. Maar in Serieland, dus zeker ook als je kijkt naar Disney Plus en zo... het gaat ook heel slecht met Star Wars. De, de fanbase van Star Wars is heel kritisch wat wordt uitgebracht. Heel tuurlijk. veel van de series van Star Wars doen het ongelooflijk slecht... Waarom? Ja, maar, omdat ze niet tevreden zijn maar, over de script. Omdat de, de, de sequel series die ze toen ooit wel als films hebben uitgebracht. Heel negatief zijn ontvangen. Toen dachten ze nog. Uh, Boei, we hebben geld eraan verdiend. Maar je ziet dus nu wat het doet. Want de motivatie. De zin om de rest ook te gaan kijken naar zo'n flop is zo klein geworden dat ze gewoon effectief een hele merk, ja. een heel historisch belangrijk kenmerk, het ja. iets gewoon hebben vernietigd. Het is zo zonde. Ja, het is Maar ze doen het echt zonde. zelf. Want ik, ik ken, zelf, ik ken ja. heel veel mensen die zeggen: van... Oh my god, een nieuwe pup van Star Wars komt zo meteen. En dan kijken ze twee episodes en dan worden ze gewoon diep en diep teleurgesteld. Ja, nou, ik heb het ook. Maar, Weet ik, je, ik heb fan. al sinds 2016 geroepen: Ja, Disney is voor mij al klaar. Het is een kutbedrijf. Het is vreselijk. Het is ja. ik haat. Ja. Disney. En wat nog. Wat veel passer. leuker is, wat ik nog veel grappiger vind. Dat is nu ook een strijd die los gaat barsten. Daar heb ik heel veel zin in. Dat, is in een nieuwe, dat wordt een hele spannende finale voor Disney. Of ze er bovenop gaan komen. Ze zijn in een live action remake aan het doen van Snow White. Omdat dat ja, maar, ja, maar eerste film ook niet kijken. Maar, maar wat heel leuk is tegelijkertijd is een ander Amerikaans ja. productiebedrijf genaamd Daily Wire. Eh, dat ja. is een soort nieuwsplatform. Ja. En die hebben dus ook een platform genaamd Daily Wire Plus. Zijn ook Snow White aan het doen. Ja, maar... En de vraag oh, is dus... De ja. vraag is dus, ze gaan ze waarschijnlijk vrij gelijkertijd uitbrengen ja. hoe erg gaat oké, die verhouding oh, gaan. Want op het moment, maar, ik ga jullie vertellen, dit gaat heel bijzonder worden. Want stel Disney faalt en Snow White gaat niet goed bekeken worden, maar die van Daily Wire wel, dan gaat al het vertrouwen als je het hebt over de aandelenmarkt gigantisch dalen. Ja. omdat ze dan een heel exact voorbeeld hebben en dat ik kan echt de doodsmak van Disney ja, zijn. Nee, wat, dus het wordt heel exact. Wat ding is over dat Snow White die Rachel Sagler, die leading actress heeft ook echt heel erg haar best gedaan om die film zo onaantrekkelijk ja, ja, ja, te ja, maken. Ja, Het staat nou heel heel slechte boek. Dat dus klopt. Maar goed, weet <laughs> je, <los daar>, <laughs> laten we even over Disney ophouden. Ik ben ja, echt wel Disney ja. fan en maar ook Disney. natuurlijk bij voor nou ja, met die tekst en Positief ding, positief ja, ding. Hunger Games, ik heb hem gekeken, de Pre-Cop, de bell Allerlei mensen waren er negatief over. Ik vond hem geweldig. Ja, zit... Ik hou van het universum. Je moet hem nog zien trouwens. Ja, maar, ja, ik ook. maar daar zit, weet je zeker ook in toch? Ja, maar daar was het prima. Okay, ik, vond ja. het verhaal, ik vond het verhaal, ik vond het top. Ik hou van het ja. universum. Ik, ik, vond het, ik vond die eigenlijk best goed. Ik vond okay, het niet nou. goed, goed, maar het was wel Oké, daar ga ik vooral ook misschien de nog filmen. wel kijken een, als het uh, is. En dan... Een van mijn favoriete films was eigenlijk uh, Oppenheimer ook vooral. De ja. intensiteit die daar. Uh, ja mooi filmpjes met het vertellen van het verhaal en de Mario film want dat ja ik dat ik, ja, is gewoon, gewoon geweldig dat daar uh, over wordt gemaakt ja. maar uh, nog even over de tv shows want, uh, maar Ik wil ook nog even afsluiten met één ja, film dingetje uh, natuurlijk een andere grote verschuiving van Hollywood is dat steeds meer met name bekende <laughs> artiesten en nu ook bijvoorbeeld televisie met, met de Eras Tour movie um, ze heeft die film helemaal zelf gemaakt ge uh, en uitgebracht en gedistribueerd het is eigenlijk uh, Mega heeft gewonnen, natuurlijk. Ja, er ja. is geen grote studio aan het pas gekomen. En ja. nou ja, weet je, natuurlijk heeft ze al een fanbase van heet Tokio. Dat is insane. Misschien komen we wel in de era van de, van de kleinere filmproductiebedrijven. Uh, ik zou het leuk vinden. Maar jouw over, over tv series. Ja. Nou ja, uh, nog even klein om af te sluiten. Eigenlijk wilde ik het vooral hebben over het nieuwe seizoen van Hardstopper. Mooie serie, ga dat zeker kijken. Maar ik vond jouw bruggetje eigenlijk veel te mooi... met ja, ja. de Taylor Swift de Airways tour move, ja. Wat gewoon de hele registratie was van haar concert... Ja. waar wij geen kaartjes voor hebben voor volgend jaar. Dus jammer. dat is heel jammer. Maar je hebt een nummer op ja, nummer 1 en van jouw... En 20 en 20 ik heb 20 heel erg getwijfeld tussen dit nummer en Blink-182... voor de nummer 1-positie. Maar omdat ik dit nummer gewoon... Nou, ik vind het een goed nummer. Het is lekker. De lyrics zijn goed. Uh, mijn nummer 1 voor de top 20 2023 is... van 1989, Taylor's version. Het is namelijk een From the Fall track. De eerste die erop stond. Namelijk slat. En dat is een van de nummers die... Ik denk, nou ja, die krijgt niet zoveel aandacht. Het is de eerste van the Fall track. Het is niet echt Taylor Swift catchy. Het is gewoon goede lyrics. Lekker deuntje. Het is heerlijk en het is wel een beetje mijn samenvatting voor 2023, denk ik. Uh... De nummer 1 van Mike. Top 20, 2023, Telescrift. Ja, mooi, hè. de best beluisterde artiest wereldwijd van 2023 Taylor Swift kan die in de lijst de nummer nee lekker nummer vind ik ja. ja. ik moet zeggen ik, ik heb wel ik dit jaar is Taylor Swift geen eenmaal de meest beluisterde artiest geweest oh, huh. ja maar toch maar toch. Toch consistent wel. -time uh, of the uh, dus, uh, we gaan meteen ja. over met wat meer muziek. En deze keer natuurlijk weer de mooie afwisseling met uh, Mirko's nummer. Ja. Uh, wat kunnen we nu verwachten? Want hij duurt 4 minuten 46. Ja, dit is uh, een beetje ja, trance, emotional trance. Een beetje een dood genre eigenlijk. Maar ik, ik vind het geweldig. Ik, ik was toen klaar met die, uh, die fietstocht. Uh, en het was, was echt een ervaring begin dit jaar. En toen was er een heel groot muziek evenement in de uh, dance scene. Dat heet Ultra in Miami was gaande en daar stond Garrett Emery op te treden namens Armada. Dus dat is ook van Armin van Buren zeg maar, hetzelfde label. En uh, die draaide dit nummer eigenlijk als, als afsluitingsnummer. En ik vond het zo lief en, en, en mooi. En ik was ook echt al veel te lang aan het luisteren en aan het relaxen en zo. En het raakte me echt een beetje. En het is, het is echt een soort nummer wat ook gaat over een, een nieuw begin en we gaan het nieuwe jaar in. Dus ik vond dat gewoon een heel toepasselijk uh, nummer. Dus bij deze, okay. Where Do We Go From Here van uh, Garrett Emery. Mooi over nagedacht met de titel. Met het nieuwe jaar. Ja, ja we gaan zeker. luisteren. face racing across the desert night. Tonight is tonight. And tomorrow we'll wake up and ask each other, where do we go from here? Mirko, wat, wat zoek jij vanavond? Dat valt me een beetje op, dus daar wil ik nog even over hebben. Een nummers uit met, uh, met best wel een diepe tekst of zo. Misschien ben ik de omen aangetrokken. Ik denk ook dat ik ja. wel een beetje melancholisch ben eigenlijk als persoon. Ja? ja, dat klinkt een beetje raar. Maar ik denk dat ik diep van binnen een beetje melancholisch ben. Ja, legt dus dat zoek meer je, uit. Ja, ja, ik weet niet. Ik weet altijd wel een... een uh, een gelaagde gedachtengang, zeg maar. En dan vaak komt er wel iets uit wat positief of logisch flinkt. Maar intern is het één grote weerbaar botsing en whatever. Ja. En dan is het denk ik dus ook wel die muziek die dan een beetje... Ja, die daar misschien uh, een antwoord op geeft. Of, uh, ja, of, een nummer, of aansluit bij uh, mijn bui. Dat kan ook. Weet ja. je wel, dit is dan juist weer even zo heel lief. En ik vond het gewoon mooi zo ja. als, als een van de laatste van de, van de show, weet je wel. Ja. Ja. En dan ja, de andere mooi. keer is het weer... Uh, Doods en negatief. Uit. Nou, nee, ja, ik ja. moet zeggen, ik vind het ook een mooi nummer. Ik moet ook nog even rectificeren, trouwens. Ik zei net dat ik uh, geen één maand bezig met heb had geluisterd. Deze maand, dat is niet helemaal waar. De <laughs> eerste drie maanden van het jaar, januari, februari, maart, was dat Telespherd met een nieuw ja. Ik waardeer het wel dat je jezelf factcheckt. Dat vind ik ja, wel. Ik, ik moet even ja. factchecken, maar uh, daarna, ik, ik moet zeggen, de rest van het jaar gewoon niet. Hè. Zo horen mensen, wij geven betrouwbaar nieuws, maar ah, factchecken onszelf. onszelf. Ja. Huh? Ja. Dat hoor je niet bij uh, andere shows. We luisteren net naar Garrett Emery met Where Do, you, do We Go From Here. De nummer 1 van Mirko. En ik denk zeker eentje om te onthouden. Dat ga ik ook doen, want ik heb alle nummers die jullie hebben gedraaid... even opgeslagen in mijn playlist, Dus dan kan ik er zelf nog een keer terug naar kijken. En uh, zeker dit nummer, want uh, ja, de tekst uh, is echt prachtig. Uh, en dan uh, zijn we aangekomen. Ja, het is vijf over half twaalf. Dus ietsje later dan we van tevoren hadden aangekondigd. Maar de compilatie van ons programma van afgelopen jaar. Ja, ja, ja ja, ja, ja, ja. En we gaan hem uh, in delen gaan we luisteren. om even tussendoor onze reacties te horen. Dat we denken van: oh ja, was dat toen. en misschien nog een aanvulling. misschien een rectificatie. Hè? Je weet het nooit. Ja, ja, nee. oh boy. Uh, misschien iets wat je wil rechtzetten. of uh, nog één keer wil aandikken misschien. <laughs> uh, het, Dit gaat, is... het gaat tot, uh, van persoonlijke frustraties. Uh, tot uh, debuten, uh, reacties. En ook af en toe door de muziek ja. heen praten en irritaties van de presentatie. Maar we gaan even luisteren, want we zeiden het net al. We hadden begin dit jaar een vierde M&M. Let op hoe dat ging met Max. Ja, even Simpel. kort. Wie ben jij eigenlijk? Max. Jop, ja, zoals je dat Zou je even mij... kort volgen. Nee, ik zal me even voorstellen. Nou, ik ben Max, uh, 23. Uh, nou, kom uit Zandvoort, had een verrassing. Uh, nou, ik denk ik keer leuk mee met deze deze radio show. Ja, want je bent groot fan, hè? Dat heb ik niet gezegd. Een ja, fan. Eh, ik, eh, ik heb één keer gekeken. Toen dacht ik, nou, dit is echt wat voor mij. Hier moet ik, dit wordt mijn doorbraak. Niet vertegenwoordigd voelen ja, in de wet. Ik heb daarvoor de oplossing. Ik moet gewoon een reclamespotje met Ellie Lust. Ellie Lust, Ellie Lust ja. ja Ellie Lust, Eterdiscipline was, gewoon. Nee, maar dat ja. was gewoon natuurlijk, dat was de politiepot. Zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij was het toonbeeld van, van, van, van hoe nu dat, andere seksualiteit binnen de politie. Dus ik denk ja. dat de overheid het heel goed aan doet. Als ze dan, dan een beetje willen verhelpen, dan geven ze Elikost ja, dus, drie ton. Misschien en een campagne. Even, ja, dan, ja. Ja. Je je je Max hele mooie verbanden vind Ik ben echt een bruggebouwer. Dat vind ik mooi, Max. Niet in Zoetermeer. En daar was hij bijna ingestort. Oh, nou. Dat weet ik niet. Oh, nou, oké. Okay. Nee, le ja, nee, nee. Ja, ja, ja. Ik haal af van me de um, Maar het is niet dat ik dat 24 247 op nu.nl zit te scrollen, waar <laughs> wel op geen brug is ingestort. Hè. Ja, ja. Zoals je hoort, uh, Max was een, uh, meteen in de eerste uitzending lekker actief. Stelde zichzelf nog even netjes voor. En uh, ja, zei daarna alles wat hij wilde zeggen. Waar deze show natuurlijk ook uh, voor bedoeld ja. is. De ruimte voor uh, alles. In elke mening. Ja. Uh, wel. Uh, als we de tijd niet hebben, dan moeten we even inperken met een stukje ja. muziek. Uh, ja, lachen. Uh, wat, het, wat vonden jullie van zijn debuut en mag je nog eens terugkomen? Ja, we moeten Max eigenlijk nog een keer vragen. Dat zeiden we toen ook al, maar ik vind dat het eigenlijk, eigenlijk wel weer een keer tijd wordt. Ja, ik ook. Ja. Als gast is het wel grappig. Ja, hij hebben het voor mij vaak druk met een half contact, Maar we gaan hem gewoon weer eens uitnodigen. Ja. Dat is gewoon leuk. Ja, ja. Misschien dat we hem zo nog tegenkomen. Voor de afwisseling. vier, ja. waarschijnlijk ja. Ja, ja. komen hem tegen, ja. Je ja. weet je het nooit. Gelijk weer uitnodigen voor januari. Maar in januari, voor afgelopen jaar, ik zeg steeds vorig jaar, maar afgelopen jaar kwam Max dus langs. En een, een maand later, maar in diezelfde uitzending hadden we het ook al over over een avontuur dat Mirko de volgende maand aanging, namelijk een fietstocht. En dat werd ja. legendarisch, of was het ingeleid door onze eigen Mickey. Let op, daar gaan we even naar luisteren. Oh. Oh, ja. Oh, wat nou? Nee, wat wil je zeggen? Yo, ja, yeah, lo, let's go mensen. Dan Mirko gaat <laughs> en ik ga de Noord-Holland op de fiets. Yeah. <laughs> ja, dit, uh, dit fragment, dit moesten we even onthouden. Oh mijn uh, god. Ja, wat ja, hoor jij? Ik nu, kan Mickey? me dit zo niet herinneren. Ja, ik ook niet. <laughs> nou ja, ik, ik, ik moet even zeggen, ik heb deze compilatie van morgen al Toen dacht ik, oh ja. Maar <laughs> je over het wel grappig eigenlijk. <laughs> uh, uh, nou ja, mooi. Ja. Wow, wow, je vond je, je dit je ook een waardige introductie? Nou eigenlijk avond. wel. Ik bedoel, kijk eer, eerlijk. Jullie horen het gewoon mensen. Ik bedoel, het kwam later op NOS, Hart van Nederland. wij hadden gewoon de primeur hè, bij Jan ja, ja. en de MNM. Dat is waarom je gewoon naar ons moet luisteren. Kijk, je weet nooit wat de primeur wordt en of het relevant is. Maar de, er zijn of hier primeurs. Dus, of ja. je wat dan hebt, ook niet. <laughs> we zijn voor Hart van Nederland en NOS. Ja, ja, ja. Maar ook met andere dingen, we zijn hier gewoon wel is de meute voor, dus uh, ja. Ja, en, en we hebben natuurlijk ook altijd wel uh, veel te zeggen... en af en toe uh, zetten we dan even een uh, imitatie op, zoals Mickey. En ik bedoel, perfect maar, voorbeeld. het vorig jaar, de he het hele jaar... hebben we het over AI en dingen gehad en zo boem, dit jaar gaat, is, is die hele hel losgebroken. Dus, dus, ja. je, je moet ons Ja, onze uh, onzichtbare dit, invloed wij, is... Als uh, je wakker bent, dan luister je naar jou om Rennem. Als je wakker ja, bent. Ja. Uh, wakker maar. hem ook. Uh, dat is goed. Uh, zoals je nu al merkt, het is lastig... om uh, jullie altijd een beetje in het uh, gereel te houden. En uh, ook uh, afgelopen uren soms... Hè, je bent bij de radio toch gebonden aan de tijd, aan de klok. Ook al is er geen nieuws. Dus eigenlijk konden we gewoon in één keer door. Maar dat wisten we niet van tevoren. Zeker de, de uitzendingen die we normaal doen moet je natuurlijk wel altijd even letten op dat je muziek draait en dan weer praat. Een beetje een mooie afwisseling. Maar dat ging niet altijd helemaal volgens plan. We gaan er even naar luisteren. Echt een daadwerkelijke knop. En toen de S8 uitkwam, toen ging die knop ineens weg. En toen was iedereen zo van: Oh, wauw, maar dat is vet. Weet je, wel. curved scherm. Nergens uh, dunne randjes. Ja. wel om het scherm. En nu heeft elke telefoon heeft dat wel. Die heeft geen homeknop meer. Heeft Weet ik veel hoeveel camera's, vingerafdrukscan, uh, iris scan, gezichtsherkenning. Dat was ja. allemaal nieuw op ja. de telefoon die ik al zes jaar heb. En ja, nu precies. heeft alles. Je hoort wat er op de achtergrond speelt? Ja. ja <laughs> we gaan lief, zo, ik ga zo dus, uh, meer kopen. Dit is Bogels daar. Ja, Mickey, had je dat echt niet door? Of? Uh? <laughs> Nou ja, ik, ik weet niet. Ik uh, was nou ja. gewoon een kwestie van, uh, ja, ik geef geen fuck. Uh, ja, het was ja, geen lied wat ik echt leuk vond of zo. Ik had er nog nooit van gehoord, dus uh, ja, kom maar. Ja, echt en helemaal niks schelen. En natuurlijk de S8 is een legendarische telefoon. Laten we dat wel weten. Ja, zeker. Heb je, hem echt... hem, je hebt hem nu niet meer, hè? Nee, ik heb nu een Oppo uh, Find X5 en het is nagenoeg bijna hetzelfde, uh, alleen dan wel heel nieuw. Um, de helft van de prijs, waarschijnlijk met nieuw prijs. Ja, dat zeker. Maar Elke, uh... De helft van de prijs. Hij uh, is groetje nieuw. Hij kan in 10 minuten, dat is wel het meest, hetgene waar ik echt heel blij van ben. Is hij hij kan... gaat het gewoon weer, hè? Gaan... Yo, we hij gaat het kan... gewoon weer naar het volgende spotje. stil, stil, stil. Dit is het enige wat ik verder hoef te zeggen over mijn telefoon. om alle andere telefoons in het, in het, in het, in het stof achter te laten. Hij kan in 10 minuten Kan hij van 0% naar 100% laden. Dat is impressive, wat kunnen die schieten? Houdoe, dag al andere telefoons En is heeft natuurlijk niet schermen en geen druk. Hij heeft wel een beetje Heeft jouw telefoon ook een Hello Kitty achtergrond? Nee, kan ik niet zeggen. Ik heb een hele coole achtergrond, kijk dan. En dan was er natuurlijk afgelopen jaar ook een nieuwe rubriek. En daar waren we allemaal heel erg blij mee. Maar ook daar werd flink en flink eindeloos over doorgepraat. We gaan even luisteren hoe dat ging. Dames en heren, het is weer de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat het tijd is voor een Meerkoolshow! Nee, nee, stop! Oh, stoppen! Ja, wat uh, schoten je ons vanavond voor, Meerkool? Nou, vandaag gaan we een heerlijke uh, zalm maken. Maar niet zomaar een zalm. Een crusted parmesan en nut zalm plus de zalm. Nu, Heerlijk. Nu, nu even bon eerst, eerste reactie van de M&M's. Loopt het water jullie al in de mond? Uh, nee, ik, uh, ik heb een handje M&M's gegeten in de Ik, uh, dus ik, ik heb de een honger. ware noodallig Ik denk dat als ik dit heb. <laughs> Eftelijk... Ik zou lekker een extra portion <laughs> nemen. Ik, ja, ja, <laughs> ik sla al die <laughs> extra, extra, extra sizzle die sla ik lekker over. Ik neem gewoon lekker die zalm. Ja, hij is, ja, ik snap nu wel dat jij 5 euro gerecht aan de ja, avond... dat snap ik ook. <laughs> is het voor één persoon of vier personen? Ja, Dit is twee personen. Uh, twee personen. Ja. Oh, we dus, praten dus lekker deel. verder straks in het Zandvoort kwartiertje. We gaan even over het nieuws heen tot, tot straks na acht uur. Ja, en ook hier uh, raak je niet over uitgepraat. Uh, Mirko, vond je het leuk al, dat die reacties... Over ik vond het hartstikke recepten? leuk. Ja hoor, ja. Ja, ik moet, ik moet eigenlijk voor volgend jaar is mijn ambitie wel. Eigenlijk, ik hoop dat we altijd al een beetje over een website... Ik ja. wil dan ook gewoon mijn recept echt goed op de site zetten. En ik zal dan ook iets meer moeite doen... om het zowel korter te doen... net snel dat ik desnoods wat kleiner recept kies... dat het binnen de tijd past. Als dat het daar ook dan gewoon netjes op staat. Zodat als mensen het horen... dat ze het ook daadwerkelijk kunnen reproduceren. Ja, want want uh, ik kan me voorstellen, als je het nu hoort... dan klinkt het heel leuk. Dan ben je misschien half geïnspireerd. Maar ja, dan ga je het dan toch maar googlen of zo. Want ik, ik, ja, je kan, als, je, als je dat kan onthouden, vind ik het heel knap. Dan wil ik met, ja. je, wil ik met je op de ja. koffie. Ja. Wil... Ja, ik kan het onthouden. Dat, uh, ja, ik wel. Maar ik bedoel, als je dit één keer luistert uh, Nee, ben ik het mee eens. Je kan wel op de uitzendingen terugluisteren, hè? ook zonder... Ja, dat klopt, maar ja, het moet Het is wel op. een goed idee, want het zijn jouw originele recepten. Moeten, we, moeten een, een moeten we moeten een meer kookboekje ervoor ik maken. Ik stem ja. we, voor de toekomstige verbetering, maar daar gaan we het zo denk ik nog wel over hebben. Ja, zeker. Dat, uh, we kunnen straks nog even afsluiten en dan kijken wat we nog verder natuurlijk gaan bespreken. Um, dan gaan we nu naar een fragmentje. Ja, en het is, als ik het goed heb, weer Mickey die in de... Spotlight oei oei. We hadden vorig jaar. Vorig jaar hadden we natuurlijk. Afgelopen de, jaar. De, de, de echt oh, dus de zweefteven was Vorig jaar, jaar hadden we de zweefteven met de echt, echt. Eerlijke, eerlijke koffie. koffie. Nou. En uh, dit jaar hadden we een andere doelgroep die uh, ja, Mickey niet onbesproken liet. Dus ja. uh, gerechten. Nu komt hij. Dit ja. wordt de Mickey, nieuwe zweefteven. Uh, Mickey sluit hem even af. Wat is jouw ervaring met uh, nou, vega adaptaties? Ik heb nog nooit in mijn hele leven vegetarisch gegeten en dat wil ik graag zo houden. Ja. Groente heb, en fruit is minder genoeg. Eet je, eet je elke dag vlees? Als het kan wel, ja. En maar dan ben je zo, uh, dus hele kilo's als het, als het uh, ja. aan mij recht. Kilo's ver, ver is, jongen. Ik wil ik zo opeten. Dag, ik verslind de toer de doven een halve kilo. Maar... Oh, kosse Of wat dacht je van... Um, what you be? Ik kan een kilo'tje what you be rond te, uh, te slinden, hoor. Dat maar, is niet normaal. Mickey, eet je elke dag vlees? Als het kan, ja. Eigenlijk wel. Maar als dat dus niet zo is, dan als ben je. Als het niet dus zo is, dan heb ik day, maar iets van off. Mexicaanse bonenschotel. En zit er ook gehakt in. Maar dan ben je dus een Flexitariër. Nee, en we gaan joh, erover. Ik, ik heb elke dag wel al vlees. Als het, niet, wat? als het niet s'avonds is, dan is het wel mijn broodje. Heb ik broodje met slagers gekookte worst? Weet je wel een gekookte het... worst? Palingborst? Salami? <laughs> nee, en en je... maar op. Ik eet alles. Ik vlees. Als er maar vlees in zit, als het maar een dier is geweest. Okay. Ja, als het maar een dier is geweest. We hebben nu een heel gevoel. Dat blijft ons natuurlijk nog wel bij. Ik denk dat al onze vegetarische luisteraars juist hebben weggedrukt. Maar toen had was toen in het. Ik vind het altijd wel mooi hoe Mickey dat lekker gepassioneerd kan vertellen en kan uiten. We kunnen ons vanaf nu ook Keto Radio noemen. Dat is maar alleen. Vleesdiet, zeg maar. Nou, nou, geen oh man. nee maar oh Dat weinig wel wat. die koolhydraten. Ik zie het niet uh, even uh, uh, <laughs> zitten, maar uh, het was een mooie discussie Misschien afgelopen september. Het was een mooie discussie afgelopen september over de vleesadaptieven. En ik die er ook deed, het tussendoor, tussendoor probeerde te prikken Maar ben je dan geen flexitariër? Maar daar wilde Mickey natuurlijk <laughs> niet aan. Uh, nee, ik wilde niet toegeven. We waren de afgelopen jaar ook uh, de koning in de bruggetjes. En uh, bruggetje als deze, nou ja, die maak je natuurlijk niet vaak. Even luisteren. Ik vind sommige ja. nummers van Fijlijke de Disco best goed. En ik vond het album Viva Las Vegas, dat is natuurlijk de nieuwste, vond ik ook best oké. Okay. Nou ja, dan met name de eerste vijf nummers. Daarna vond ik het een beetje uh, dalende lijn. Ja. Maar, maar denk, je, denk je dat je een huis hebt vol met uh, herinneringen? Uh, nee, maar dat is wel een nummer van Pallica de Disco, toch? Ja? Ja. Goed bruggetje. Wat een leuke brug. Ik zit... Uh, ja, en uh, dit was even een bruggetje voordat we een bruggetje maken naar het andere bruggetje. Namelijk dat uh, Mike uh, ook dit jaar debuteerde met het presenteren van het programma. Uh, ook dit, uur, of dit, dit jaar natuurlijk uh, ook weer twee uur van de eindejaarshow gepresenteerd. Ja. En uh, ja, uh, daar werd ook eventjes op gereflecteerd, volgens mij, halverwege, van uh, hoe dat ook weer ging. En. Uh, <laughs> Ja, wat we er eigenlijk allemaal van vonden. Mike introduceerde het toen zelf. Op de sidekickplek, jammer, hallo. <laughs> ik zit op mijn eigen plek, maar hallo met Mickey. En nu is het wel een beetje het format gek geworden, hè, want het was jammer en de MM's. Maar het voelt toch een beetje als MJ M&M. Ik weet niet. Ja, het is eens raar, hè? Ja. Was dat niet een beetje raar, Mike? Het was de eerste keer inderdaad best raar, maar nu vind ik het wel leuk om gewoon eventjes om die maand, over eerst, dus uh, de eerste twee uurtjes eventjes even te praten ja. hier en daar en... Uh, jullie is een kit te zitten, ga dat houden. Want normaal is jammer het altijd, ik, nu kan ik het een kit doen. Ook ja, wel ook. en nu kon jij ook de, de sliders controleren dus als ja, er dan ja. iets van een uh, politieke discussie begon ja, onder Jelmer ja, dus, en Mirko ik, ik, ik, kon je Ik kan me, dan me wel één keer herinneren ja, dat wij een discussie hadden en dat Mike ons gewoon, gewoon ja. weg gewoon, gewoon ja maar Weet je, kijk, weet je, hebben, ik vind maar, het wel leuk gewoon hoe je, je ziet straks dat... straks maar naar die oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> nee, maar Ik vind het toch wel grappig om te zien hoe dat toch gewoon verschillende stijlen ontstaan denk dat het ook wel leuk is voor het programma. Dus ja, tot zover. Ik denk dat we het erin moeten houden. Ik ook. Nou ja, en ik vind het ook super. nu lekker. Weet je. Ik kan me ook voorstellen dat het ook wel prettig is voor jullie dat je dan even gewisseld nou, hebt. Op vier uur wel. Is het ja, daarom. Is ik, ik, ja. Vind het, ik vind het. Ik, ja. Vroeg ging ja, Leuk, nou ja, ik mag, ook. Mooi deze, deze reflectie even. En uh, ja nog even terug naar het begin van het jaar. Toen deed Max natuurlijk mee. En hij reflecteerde ook even op zijn eigen deelname aan de uitzending. Uh, vlak aan het begin van de tweede uur toen. De afsluiting van deze M&M 2023 compilatie. We luisteren even. In het vorige uur met maar liefst. Vier M&M's. En even vragen aan onze nieuwste aanwinst. Uh, hoe verloopt het tot nu toe? Ja, ik vind het soepel verlopen. Ja? Ik vermaak me. Ik heb het naar mijn zin. Ik heb af en toe wat kritiek. Maar dat is niet erg dat moet kunnen, vind ik. Nee, ik vind het leuk. Nou, ja, fijn dat nee, je het zelf ik, goed ik, vindt gaan. Ja, dat is fijn. Ja. Ik vroeg ook niet om opbouwende feedback. Van jullie nee. dat, dat scheelt. Uh, <lacht> nee, ja, nee, ik vind het wel een vibeje. Ja hoor, ja. Uiterst tevreden. Nou ja, uiterst tevreden, dat, uh, dat was Max en dat uh, kunnen wij denk ik ook zijn over afgelopen jaar. We gaan zo nog even kort afsluiten, maar dit was dus de compilatie van 2023. Volgend jaar zijn we er weer, 2024, jammer, en M&M's voor het derde jaar. Uh, Mickey, dit is jouw nummer 1 ja. van de top 20, 2023. waar gaan we naar luisteren? Wij gaan luisteren naar Renaissance van Okula. En ik zat heel erg te twijfelen, want ik had ook nog een andere absolute topfavoriet. En die kent u misschien wel, dat was Prada. Uh, maar ik heb toch voor deze gekozen, want deze heb ik toch echt vaker geluisterd... als ik dan ik er in de trein zat onderweg naar school... Uh, om een uurtje of tien voor zeven. En uh, het was gewoon, ja, gewoon lekker vibe. Gewoon lekker chill. Overstappen met een minuutje tijd. Weet je, lekker NS. <laughs> dus uh, gewoon altijd dit lied gehad. En het is me ook wel bijgebleven. Mijn nummer twee van mijn top 100 dit jaar. En mijn nummer één absoluut van dit jaar. Dus uh, dit is Renaissance van Okula. Ja, lekker rennen. S ochtends wakker worden naar school. Mickey, dit is jouw nummer één. Renaissance Okula. Luke Coulson. We gaan hem luisteren. Renaissance Luconsen Nou ja, toch wel mooi dat uh, Mickey's nummer 1 even hier op uh, deze plek in de uitzending stond uh, maar ja, zen, vond ik het wel nice Ja, ik ook wel ja, ja, ja. Het is, het is, ja, ik weet niet, het is een soort trans iets uh, ja. ja, een mooie afleiding van wat top 20 2023, denk ik ah, Ja, dat denk ik ook ik, uh, ik vond het ook leuk om al jullie muzieksmaken voorbij te horen komen Een beetje van afgelopen jaar, of in ieder geval nummers die je het afgelopen jaar hebben bezig gehouden. We gaan dit volgend jaar zeker weer doen op ZFM, maar we hebben nog een klein minuutje. Uh... Ik vind eigenlijk ook dat we een soort van kleine zomertop moeten doen. Misschien gewoon live ook, op locatie, want we gaan het hebben over volgend jaar. Volgend jaar zijn we natuurlijk gewoon weer de laatste vrij van de maand 7 uur. Dat is iets wat zeker is. Dat sowieso. Uh, maar wat gaan we volgend jaar anders doen? We houden het natuurlijk grotendeels hetzelfde, maar hebben we nog toekomstplannen? Ja, ik heb een slim idee. Waarom doen we niet gewoon onze top 5 van elke maand? Dat past niet in dat twee weken. Dat zou kunnen, maar dat past inderdaad niet. En we hebben natuurlijk de MM-hit van de maand. Yeah, is nou, ja, het schrappen wel. die MM-hit. Doen we gewoon de top drie van ons allemaal? dat zijn de enige nummers die we dan brengen, toch? Want we hebben wel een, iets van een handjevol nummers Ja, nee, zouden we zouden wel maar één nummer kunnen stad. Dus dat zou me best leuk zijn. Ja, ja. Ja, ja, maar dit zijn. Laten we zeggen: dit zijn ideeën die we gaan brainstormen. Ja. Hebben we ja. verder nog plannen? We willen misschien we actiever heb... worden op socials. Nee, hebben we Nee, mee nee mee ja, hebben ja, we gevolgen? gaan over socials, een website, iets van een podcast heel vaag. Er zijn nog niet zijn ideeën. De dus zijn is zeker ideeën. Zijn idee. Laten we ja. zo zeggen, we komen volgend jaar terug met hetzelfde format, maar dan beter. Ja, misschien ik. pas in februari, oh, voor maar, voor maar in ieder geval... Oh, is dat nieuw misschien pas in februari? Nou, nee, in? maar ik bedoel meer van tegen de tijd dat het allemaal geregeld is. Oh worden. ja, die, nee, nee, nee <laughs> laat, laten we zo zeggen. We komen in het format zoals nu terug in januari. Ja, ja. En dan hebben we ideeën ja. op de plank liggen ja. om, ja. laten we zeggen... ergens begin volgend jaar. 1 nou, uh, Dat, dat, dat klinkt allemaal heel goed, jongens. Heel ambitieus. Ik wil jullie bedanken voor afgelopen jaar Mirko, Nicky en Mike. Jij M&M's. absoluut. En iedereen een hele fijne, fijne nacht gewenst. En een fijne Luisteren. jaarwisseling natuurlijk. Fijne jaarwisseling, absoluut. fijne nacht. Fijne Fijn jaarwisseling. Fijn jaarwisseling. Bedankt allemaal. Een goed eind, einde en de beste wensen voor volgend jaar. En we kunnen natuurlijk alweer uitkijken naar de kerstperiode. En daarom... En dank aan onze ja, techniek, ja. hè. Dank aan onze techniek. Ja, de Chris ja. Ria met Driving Lekkes, Home for absoluut. Christmas. Ja fijne, ja, fijne jaarwisseling allemaal, hè. Fijne Fijn jaarwisseling. jaarwisseling. En tot, uh, tot de waterrijden van januari. Woe! Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas. driving next to me is just the same just the same